...die er nog net een paar vingers tegenaan kreeg. Ja, verdedigers vind ik moeten dat wel zien. En nou kan je niet alles verdedigen, dat begrijp ik wel. Maar bij Ajax was er geen verdediger die in de gaten had dat dit zou kunnen gebeuren. Terwijl het vrij duidelijk was dat dat vroeg of laat zou gaan gebeuren. Al was het maar omdat Barcelona het een paar keer geprobeerd heeft op die manier. Met mensen die vol beweging komen vanaf de zijkant. En dan plotseling op het laatste moment de diepte kiezen. Dat is natuurlijk ook een spelletje dat ze graag spelen. Zeker omdat met Xavi en met name Iniesta mensen ook voorhanden zijn die de paasjes kunnen geven. Dus dat... Oog toch ook een beetje als een soort onoplettendheid. Dit is geen onoplettendheid. Serera wordt ondersteboven gelopen. Daarvan uh, is Fabricas de dader van die actie. Dat levert Ajax een vrije schop op. Dat ziet de schrijver goed. Dat levert Ajax dan een vrije schop op, op. Laten we zeggen, halfwege de eigen helft. Waar sillen ze nu? Een meter of 15, 10 buiten zijn eigen strafgebied. De bal gaat nemen. Hij smokkelt wat, gek genoeg de keeper. Maar doet dat eigenlijk de verkeerde kant op. Legt de bal wat dichter bij zijn eigen strafgebied. Terwijl we in de. Herhaling op de monitor, nog maar eens kijken naar de redding van Sillessen. Of dat wippertje van Neymar, waar ik me van afvraag of die zonder aangeraakt zijn, erin zou zijn gegaan. Maar de redding was er niet minder om. Want dat moet je als keeper ook maar kunnen op die manier. Hij voelde dus blijkbaar wel dat er een wippertje kwam. En niet een lage bal. Dan zou die zo geklopt zijn geweest. Ja, Sillessen, goede, goede keeper. Overigens het nieuws van 10 uur. Is 10 uur? Ja, 10 uur hebben we uitgesteld. Uh, kunt u uh, helemaal beluisteren na deze wedstrijd. Het nieuws is in Amsterdam en dat is sportnieuws. Dat Barcelona 2-1 achter staat. Oftewel Ajax staat 2-1 voor na 13 minuten spelen in de tweede helft. Wel 10 man van Ajax. Naar de rode kaart voor Veldman. En uh, dat zal dus een uh, lastig laatste halfuur worden voor Ajax. Maar vooralsnog blijft Ajax overeind. Piquet kopt, song paast en doet dat uh, onder druk. Mislukt eigenlijk. Denswil krijgt de bal voor zijn voeten. Maar is nog niet zo rustig in de wedstrijd gekomen sinds zijn entree dat hij de bal ook ergens naartoe speelt. Hij speelt hem gewoon weg. En dan kan hij beste keer in de buurt van een van jouw spelers komen. Maar vaak is dat niet het geval. Ook nu niet. Paulsen nu goed. In duel met Xavi zit hem eigenlijk de voet dwars. Daarmee speelt hij wel de bal van de voeten van de middenvelder. Maar die komt dan toch weer in Barcelona gelederen terecht. Een linie terug. Dat is logisch. En dan nu opgevangen door Mascherano. Maar weer ingeleverd bij Xavi. Xavi... Terwijl de laatste lijn van Ajax wel brutaal nu wegblijft bij het eigen strafgebied. Hoogbeen van Van Rijn. Die boos is dat de scheidsrechter ervoor fluit. En die gaat daar denk ik nog een kaart voor krijgen ook. Vanwege een gevaarlijk spel. Het publiek wordt bozer en bozer. Het levert Barcelona 10 meter over de middenlijn een vrije schop op. En Van Rijn voelt zich om eerder genoemde redenen langzaam maar zeker ongelukkiger en ongelukkiger. Maar het is voorkomen terecht. Want hij komt met een soort karatentrap naar Neymar toe. Raakt ja. wel de bal, maar ja. Ik moest denken aan Nigel de Jong een klein beetje. Die deed dat ook tegen een Spanjaard ooit. Die raakte uh, niet de bal, nee. Dat was... Uh, <laughs> dit was een, uh, Alonso. Een, een, een flinke borstkast die hij raakte. Uh, balbezit voor Barcelona. Uh, moeizame paas naar Pujol. Barcelona op eigen helft. Even in balbezit. Kunnen wij mooi even naar het matchcentrum. Want daar heeft Milan in Glasgow de wedstrijd tegen Celtic nu echt in zijn voordeel beslist. 3-0 is het daar geworden. De goal komt van Mario Balotelli. Daar is het echt wel gespeeld. En dat kan Celtic zichzelf ook wel een beetje aanrekenen. En vooral de Nederlanders kunnen dat doen. Want Boerichter miste in het begin van de wedstrijd een enorme kans. En net ook weer Van Dijk, die van twee meter afstand de bal keihard op de vuisten van Abiati schoot, had moeten scoren. Dat niet deed. Milan leidt nu met 3-0 en die wedstrijd is gespeeld. Terug naar Bas en Andy. De bal voor Barcelona op de Ajax. Helft. Uur op de klok. 2-1. Nog altijd de voorsprong voor Ajax. Dat met zijn tienen staat aan de rode kaart voor Veldman. Steekbal naar Neymar. Fabricas, pardon, mislukt. door in de handen van Sillense die rustig de bal onder de voet houdt. En dan maar eens ziet of Barcelona via Fabregas bereid is om te komen. En dan heel rustig de bal oppakt. Nog even wachten, nog even wachten. Loopt hij nog een metertje. En dan, dan de bal oppakken. Tegenstand een beetje uitlokken. We hebben dat eerder gezegd. Barcelona zit niet heel lekker in zijn vel vanavond. Zal inmiddels wel wat beter geworden zijn Na die rode kaart en de benutte strafschop van Xavi. Maar op die manier je tegenstander toch nog een beetje uit balans proberen te brengen. Het klinkt misschien gek bij een ploeg als Barcelona. Want later die zich wel uit balans brengen. Maar het zou maar zo kunnen. We hebben wel wat momenten van frustratie en boosheid al gezien. Fabregas, nu het paasje. Niet goed. Opgevangen door Denswil. Rustig nu wel. De bal naar Hoesse die hem veel te hard terugspeelt. Nog maar net gecontroleerd door het koppeltje Palsum en. Uh... Fischer. Het levert evengoed geen Amsterdams balbezit op. Want Barcelona komt weer via Fabricast, Dan moet Blind aan de bak aan de linkerkant. En dat doet hij buiten het bereik van Pedro. Trapt hij de bal weer weg. Ja, ik kijk naar de zijkant waar wat mensen aan het warmlopen zijn. Ik zie bij Ajax de Sa onder andere warmlopen. En Duarte. Maar uh, tot een wissel gaat dat uh, nog niet komen. Gewoon warm lopen in het stadion waar ruim een uur gevoetbald is. Nog een half uur te gaan. Ajax leidt en hey, ze zijn toch weer wakker geworden. Het uh, publiek van Ajax gaat nu datgene doen. Wat ik eigenlijk een beetje ontvroeg. Achter de club staan, gaan staan en juichen en zingen. Dat is de enige manier om de elfde man weer te worden. Omdat je met tien man staat tegen het grote Barcelona. Barcelona in balbezit met zong. Speelt de bal even breed op Mascherano. En Mascherano naar de linkerkant, naar Neymar. Hij is tot dusver redelijk netjes en gegroepeerd. Maar komt niet meer toe aan een periode van lang balbezit. Dus dat betekent dat Barcelona komt en komt en komt. En dit is bijna een eigen goal volgens mij van Serrero, die wel. Een aanval van Barcelona onderbreekt. Maar daarbij zoveel risico neemt door de bal. Vanaf binnen zijn strafhofgebied. Nou ja, je mag niet zeggen terug te spelen naar zijn keeper. Want dat is denk ik zijn bedoeling helemaal niet. Maar hij wil gewoon die bal wegtrappen. Dat lukt wel. Maar het schiet maar net over. En levert dan Xavi een hoekschop op. De hoekschop vanaf de rechterkant. Via de hoekschop voor Barcelona. Met het rechterbeen genomen. En blijft een beetje hangen. En dan is het Fischer die de bal een enorme Jens geeft. Ja, dit zal zo'n beetje het, uh, het beeld van het laatste half uur worden. Uh, Ajax dat verdedigt. En uh, de bal weg probeert te rammen met een man minder. En uh, ik haalde al AZ aan. Die deed dat afgelopen uh, ja. zaterdag tegen Rode FC het laatste half uur. En dat ging heel, heel lang goed. Uh, tot eigenlijk de laatste minuut. Nu een uh, hensballetje van uh, Gerard Piqué. En balbezit voor Ajax via een vrije trap met center. Arman. Dortmund die heeft de wedstrijd tegen Napoli nu lijkt het beslist. Is op een 2-0 voorsprong gekomen door een doelpunt van Blasikowski. Hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Kansen voor beide ploegen en ik denk dat Dortmund hem wel even geknepen heeft. Want Napoli schoot nog op de paal, kreeg nog een aantal goede kansen. En een gelijkspel of een nederlaag voor Dortmund zou betekenen dat die ploeg uitgeschakeld zou zijn. Maar daar lijkt het niet op. Dat lijkt niet te gaan gebeuren vanavond van Dortmund Leidt. Het is 2-0 geworden door Blasikowski. Terug naar Bas en Andy. 2-1, Amsterdam Arena, 63 minuten. Ajax met 10 man, maar wel op voorsprong. En een balbezit voor Barcelona, steeds meer, steeds vaker, steeds langer. In de rust zagen we nog een uh, statistiek voorbij komen dat in de eerste helft Ajax meer balbezit had gehad. Dat zal Barcelona niet zo heel vaak overkomen. En uh, Barcelona valt dus aan en komt nu weer met veel mensen in de buurt van dat strafgebied van Ajax. Montoya combineert met Xavi. Het gebeurt allemaal zeg maar op 5, 6, 7 meter van dat doelgebied af. Strafgebied moet ik zeggen. Een steekballetje naar Fabrika mislukt. Zodat Sillen weer alle tijd mag nemen met de, de doeltrap. De scheidsrechter komt daar nu al wat van zeggen. Jongen, jongen, jongen. Dat, nou uh, ja, weet je, dat mag dat ja. voor mij wel. Ik, ik ben ook wel geneigd om te zeggen tjonge, jonge, jongen, Maar gebeurt het omgekeerd, dan ergen we ons altijd kapot aan die keepers van de tegenpartij die het doen. En nu doet Silles het. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Nee, maar goed, ik vind dat de scheidsrechter dat juist wel goed doet. Dan laat ik het dan één keer iets aardigs over die man zeggen. Want je moet op een gegeven moment ook de vaart een beetje in het spel houden. Dat hoort er nou eenmaal wel een beetje bij. goede trap trouwens van Sillis. waar ze verlengt met het hoofd. Maar de bal niet in de buurt van Fischer komt. ze dan een overtreding maakt op het moment dat Song wil gaan uitverdedigen. Het fluitje van de scheidsrechter klinkt en Barcelona een vrije schop krijgt. Overigens over uh, statistieken gesproken. De laatste 18 wedstrijden uh, waarbij Barcelona, het gebeurt niet vaak, 2-0 achterkwam. Of met 2 doelpunten verschil. Hebben ze niet gewonnen. Twee keer gelijk en 16 keer verloren. En laten we hopen dat uh, die 0 uh, ook uh, nu nog uh, op het scorebord blijft staan. Want ik denk dat Ajax al tevreden zal zijn met een uh, gelijkspel. Hoe gek dat ook klinkt met een 2-1 voorsprong. Maar als uh, Barcelona gas gaat geven dan vrees ik het ergste voor de Amsterdammers. Maar... Positief blijven. 2-1 voor. Met balbezit voor Neymar Die geeft een hele slechte bal. En Paulsen uh, ramt de bal dan weer weg. Uit eigen, ja, uit, vanuit eigen helft eigenlijk. Naar voren. En wordt makkelijk opgevangen door Song Ja het wordt wel eentonig op deze manier. Omdat uh, de ene ploeg staat en verdedigt. En afwacht. de andere ploeg dan maar komt. Dat is allemaal niet gek. Maar dat is wel het beeld van de wedstrijd nu. Terwijl Pujol hard in een duel ingaat met Blind. Correct overigens en het kopduel wint. Dan wordt de bal weggetrapt door Moisander met een vuurpijl. Waar Piquet de van de middellijn het hoofd tegen aanzet. En Dents wil dat even verderop weer doet. Zo heeft Ajax de bal weer terug. Klaassen terug op de doelman. Moisander wijst tegen Sillissen. Kun je daarbij? Graag. Bedankt. Sillissen geeft de bal vervolgens een poeie. In de hoop dat hij maar een keer voor de voeten springt van Hoessen. Maar de arme hoester, de maker van de 2-0. 2-1 is het dus inmiddels bij Ajax Barcelona na 65 minuten. Kan daar onmogelijk bij. Het zal voor hem sprinter worden, heen en weer lopen. Positioneel mee verdedigen en hopen dat er een keer een bal voor zijn voeten springt. En dat hij de wedstrijd nog in het slot zou kunnen gooien met een countertje ook. Maar voorlopig lijkt het daar niet op. Barcelona, moeten we erbij zeggen, heeft eigenlijk na de goal de penalty van Xavi geen kansen gekregen. Maar Tuurlijk die is hij hier en daar dreigend geweest. Die van Neymar met een mislukte omhaal. Nog een keer een schot dat aangeraakt werd door Serrero dat overzeilde. Maar uitgespeelde dingen, nou ja, uh, valt wel mee. Ja, gelukkig wel. Uh, Barcelona gaat ook uh, wisselen. Patrick Gabardon, 20-jarige Spanjaard, uh, uh, staat klaar om uh, in te vallen. Is een, uh, is een verdediger. Maar is wat sneller dan bijvoorbeeld een Pujol en Mascherano. Ik denk dat hij met het oog daarop wordt ingebracht. Als Pedro de bal heeft aan de rechterkant. Pedro met Blind tegenover. Ze trekt naar binnen. Lage bal. Half geraakt door Denswil. Bal in de lucht. Of het was Serrero die de bal raakte. En nu is het Serrero weer. Die de bal breed geeft. En via Fischer gaat de bal naar Blind. Blind heeft gezien dat Klaassen loopt. Helemaal aan de rechterkant. Prachtige bal van Blind. En kan Klaassen er iets mee? Wordt door Montoya... Uh, van de bal afgelopen en dat was goed verdedigd, maar ook goed gezien van Lely uh, Blind. Mooie paas richting Klaassen. En zo tikken de seconden en de minuten weg. En hoe sneller dat gaat, helaas uh, gaat het al uh, duizenden jaren op dezelfde snelheid. Maar eigenlijk hoe sneller het gaat, hoe beter het zou zijn. Ja, op dit moment is dat uh, wel degelijk waar, maar dat gaat inderdaad niet gebeuren normaal gesproken. Of we moeten een hele rare avond meemaken. Neymar zoekt van Rijn op. Draait dan weer naar binnen. Geeft de bal mee aan Fabregas. De punt van het strafgebied. Die wil hem teruggeven aan Neymar. Dat lukt niet omdat Cerrero het had doorzien. Die wil met de bal gaan lopen. Dat lukt. Wordt opgevangen door Montoya. En die gaat voor die actie nog een gele kaart krijgen. ook. Omdat hij uh, wel zo lomp in de weg staat voor Cerrero. Die er met ballen al aankomt. Dat de scheidsrechter daarmee eigenlijk ook geen kant op kan. En na 68 minuten is dit de vijfde gele kaart voor Barcelona. En behouden ze duels tegen Real Madrid. Denk ik dat Barcelona ook niet fijkt, Vaak in een duel tegen zoveel kaarten oplopen. Ja. Pujol naar de kant. Ik zei het al. Verdediger eraf. De langzame Pujol. En die uh, is even kijken waar die gaat staan. Gewoon als rechtsback, Jabbaron. En die uh, is aan de rechterkant uh, gaan spelen. De vijfde kaart inderdaad voor uh, Barcelona. Opvallend dus. Uh, zoveel kaarten als... Uh, de heren uit Catalonië uh, uh, nemen. Oeh, dit is een slechte bal van Fischer. Ja, dan is het levensgevaarlijk in de omschakeling. Als Neymar uh, de bal heeft aan de linkerkant. En kan hij hier langskomen? Nee. Dat is maar goed ook. Goed verdedigd uh, door Van Rijn. Die zijn fout goed maakt. Neymar, die de, of also Pedro, die de bal uh, in ieder geval niet uh, mee kon krijgen. En Ajax uh, doet het goed. Nu weer een overtreding gemaakt op Serrero. Uh, en dan uh, zegt de scheidsrechter daar fluit fluiting voor... Overigens mag ik Serio een compliment maken. Ja, die staat overal uh, waar hij moet staan. Is de bal En niet alleen het feit dat hij dat eerste doelpunt maakte. Hij staat overal. Hij zit er constant tussen. Uitstekende wedstrijd voor de kleine Zuid-Afrikaan. Ja, een uh, volkomen terecht uitgedeeld compliment. Vrij stop voor Van Rijn. Die uh, de bal richting het doel speelt. Daar is een combinatie tussen Fischer en Hoeser mislukt net omdat Piqué ertussen zit. Even had je nog de indruk dat de bal er lang zou schieten en er een schietkant voor Ajax zou ontstaan. dat is niet het geval. Ajax moet weer terug. En dat doet het, zoals u begrepen hebt, de laatste minuten eigenlijk vrij consequent. Gedwongen natuurlijk door het feit dat het nog maar 2-1 is. Gedwongen door het feit dat Veldman met rood naar de kant is gegaan. Gedwongen door het feit dat Barcelona bloed ruikt. Maar de vraag is, komt dat er ook echt uit of blijft Ajax toch overend? Gabaron, de invaller, zo even voor Pujol in het veld gekomen. Geeft de bal in de breedte mee aan Song. Als u zometeen Andy niet meer hoort is hij onder de tafel verdwenen. Omdat hij het dopje van zijn drinkflesje heeft laten vallen. En dat nu probeert onder de tafel weer op te diepen. Dat is een spectaculair gezicht. <lacht> Bijna net zo spectaculair als de actie van Neymar. Nu die een versnelling erin gooit maar de bal verspilt. En Serrero zit ertussen. Nu moet ze snel spelen. Doet dat goed. Ga maar Serrero. Ga maar lopen met die bal. Doe maar lopen. En uh, kijk maar naar Hoese. Hoese loopt vrij aan de binnenkant. Maar Serrero loopt aan de andere kant op. <lacht> Dan gaat de bal over de zijn. En mag Ajax wel gooien, want Barcelona heeft de bal het laatst geraakt. Mooi zo. Heeft de bal. En Ajax staat nog steeds met twee even. Ah, hij bedoelt het lief hoor. En doe <laughs> maar lopen. Want het was een actie met potentieel. Maar ja, die kwam er uiteindelijk niet. Omdat hij uh, toch het juiste pad niet koos. Die bal ligt inmiddels alweer voor de voeten van Sillessen. Oei, slechte trap. Sillessen, ga je nou hetzelfde doen als je collega Pinto. En de eerste helft aan de andere kant. Blind, zo lijkt het, moet een overtreding maken. Maar er wordt niet voor gefloten. Hij krijgt de bal zelf terug. Blind en ook het allemaal weer met de diepe bal. hoezen. Denk ik houdt Mascherano even vast. Gijsert heeft dat vermoedelijk wel gezien. Maar laat doorspelen omdat Barcelona de bal heeft. Via Piqué. Publiek heel luidruchtig aanwezig. De klok heeft de 70 minuten grens doorbroken. Poura 2-1 nog altijd de voorsprong. Voor Ajax dat in de tweede helft. Langzaam maar zeker onder druk komt. Ja, samen wordt geknepen eigenlijk door Barcelona dat dat wel probeert. Maar voorlopig, ik heb al eerder gezegd, wel het gevoel wekt dat het kraakt. Maar op geen enkele manier nog weiger, wenst te capituleren. En er uh, wel redelijk standvastig blijft staan nog. Ja, bal bezit Ajax. Bal wordt de diepte ingespeeld, maar komt niet terecht bij een ajax ziet, Want dat is uh, natuurlijk wel het beeld. Uh, constant het verdedigen van Ajax. En het uh, wegknallen van de bal. Terwijl Barcelona zo dadelijk weer gaat wisselen. En dan komt Sergi Roberto in de ploeg. Uh, Sergi Roberto is een uh, Spaanse jonge middenvelder van 21. Die uh, in de ploeg van Martino mag gaan komen zo dadelijk. En nu zijn laatste uh, uh, aanwijzingen krijgt. Vanaf de bank als uh, Barcelona met uh, Neymar aan de linkerkant weg is. En bal voor het doel geeft maar goed. Gekopt door Denswil. Voordat uh, uh, Iniesta gevaarlijk kon worden, bal gaat over achterlijn. Corner voor Barcelona. Even heel snel naar het medcenter. Want daar is uh, Napoli terug in de wedstrijd gekomen tegen Dortmund invaller Insigne heeft de 2-1 gemaakt. En dan wordt het toch nog spannend hoor, voor Dortmund. Dat dus moet winnen om door te gaan. Terug naar uh, Andy en Bas. Hoe schop in de handen van Sinnersen gekomen, blijft zonder al te veel gevaar. Omdat uh, Xavi wel op zoek is naar het hoofd van in dit geval fabregas dat het eigenlijk ook wel vindt, maar meer dan een balletje schampen was het ook niet. 72 minuten zijn we onderweg. 2-1. Ajax, Barcelona. Serrero, Hoessen, voorrust 1-0-2-0. Straschop, Xavi, rust met een rode kaart voor Veldman. 2-1. Palmezit voor Piqué. Blijft Ajax overend? Is dat natuurlijk de grote vraag voor dat laatste hele ruime kwartier? Als Barcelona wel meer en meer zal gaan aanzetten, maar voorlopig ook niet handenvol kansen gekregen heeft. Dat heeft u inmiddels ook wel meegekregen. Tuurlijk zijn er mogelijkheden geweest. De een wat groter dan de ander... Maar handenvol zeker niet. Song aan de linkerkant van het veld. Nu de bal mee met Montoya. Montoya Neymar. Maar dat gebeurt allemaal vrij dicht bij de middenlijn. Waarbij Song nu de bal terugkrijgt. En een wat besluiteloos oog. De bal maar geeft aan Iniesta. Die is nooit besluiteloos. De aanvoerder Xavi draait heel makkelijk weg van Hoessen. Opent naar de andere kant. Er is beweging bij Gabaron. De invaller die glijdt weg op het veld. De zoveelste. Krijgt als hij wel verend gekrabbeld is toch de bal mee van Fabrik Er komt een hele slechte voorzet. En dat betekent dat Ajax een dan mag gaan nemen. Ik van der Horen ook warm lopen nu aan de zijkant bij Ajax. Dan hoop ik dat Balotelli niet invalt bij Barcelona. Nee. <laughs> ah, de aanvoerder gaat eraf. En uh, dat is uh, zoals u weet Xavier Hernandez. Want die is dat geworden nadat Pujol de eerste aanvoerder eraf ging. Xavi heeft zijn uh, aanvoerderswand overgegeven aan Iniesta. En de nieuwe man Sergi Roberto dus voor Xavi Hernandez in de ploeg bij Barcelona. En zo hebben allebei de ploegen nu twee keer gewisseld. Maar staan er nog altijd tien van Ajax tegen elf van FC Barcelona. En de tijd... Die klok, die tikt verder in het voordeel van Ajax. Want Ajax staat nog altijd met 2-1 voor. En het opvallende is, na die 2-1, de penalty en de rode kaart, heeft Barcelona inderdaad amper een kans gehad. Dat wippertje van Neymar is eigenlijk het enige echt heel gevaarlijke moment geweest. Neymar die nu balbezit heeft aan de linkerkant. En dat uh, doet er ook van de middenlijn. En dan uh, dreigt om te pasen door het midden. Dan lopen er ook meteen drie. Maar de paas komt niet. Die bal gaat breed naar Song. Song kiest voor de rechterkant naar Gabaron Die zo even een hele slechte voorzet gaf. Durft hij het nog een keer? Nee, hij speelt de bal terug naar die andere invaller. Sergi Roberto. Dan gaat de bal breed naar Song. Ajax plooit terug. De laatste lijn staat nog buiten het eigen strafveldgebied. Er ligt dus ook wat ruimte achter. Daar wordt nu Montoya in weggestuurd. Die de paas niet kan lopen en de bal over de achterlijn kan uh, moet laten gaan. Hij probeert hem nog binnen te houden en zeg maar er nog een ingooi van te maken maar dat mislukt. lukt. Sillensen gaat een doeltrap nemen en dat uh, gaat hij doen na 75 minuten bijna. Publiek langzaam maar zeker weer wat luidruchtiger. Wat meer vertrouwen misschien en wat meer het gevoel zal het dan toch allemaal nog goed komen. En zou het na een aantal duels waarin het voor Ajax bepaald niet mee zat en deze Champions League dan vanavond allemaal wel mee zitten. Dat zou uh, ik zeg dat altijd er maar bij. Ajax in het Bijzonder, maar het Nederlandse voetbal natuurlijk in het algemeen bijzonder gegund zijn. Absoluut. En uh, het zou ook heel goed zijn als Ajax het uh, gaat redden. Overleg aan de kant uh, bij Barcelona. Wat kunnen we nog? Uh, Martino die met zijn uh, staf aan het uh, praten was. En, uh, Ik dat mensen... Sinterklaas dat alleen deed. Ja, die heeft ook een hele goede staf. En, uh, maar goed, Pedro die uh, de paas geeft. Ik zal niet zeggen zwarte Pedro, want hij kan ook blauw zijn. heeft... Uh, de bal aan Piqué gegeven en via Fabregas gaat de bal naar de linkerkant naar Neymar. Neymar terug naar Fabregas. Fabregas, terwijl het tempo wel erg laag ligt bij Barcelona. En dat is alleen maar het voordeel voor Ajax als Iniesta de bal heeft. Maar hem kwijtraakt aan Deli Blind. Maar Blind gaat de bal niet lekker onder controle en moet hem dus inleveren bij Barcelona. Barcelona hard wel bal bezit aan de linkerkant van het veld. Montoya probeert Neymar aan te spelen. Maar kruit zoals altijd weer naar binnen. Dat betekent dat Klaas moet mee verdedigen. Er komt een aardig hakje naar Pedro die even overkomt. Zo wordt het daar aan die kant wel heel druk. Er komt een, ja wat is dit? Voorzit schot op doel. Dus allebei niet. Balbeland in de handen van Sillissen. Eigenlijk een mispeer. Zou maar in de handen van de Amsterdamse keeper, die uiteraard geen Amsterdamse jongen is, maar dat begrijpt u wel. En Sillessen mag de bal weer rustig gaan neerleggen. En Neymar komt. Sillessen probeert elke seconde die er maar gewonnen kan worden te winnen. Dat lijkt me verstandig. Maar neemt niet te veel risico. Want Serrero trouwens die nu keurig voor zijn man komt. Invaller Roberto. En de bal daarmee aan Klaassen geeft. Die aan de rechterkant van het veld wel ziet dat er mensen mee terugkomen verdedigen. Onder wie Pedro de bal. Toch nog via een ander Montoya over de zijlijn loopt. Het leek erop alsof die bal al buiten was geweest. Dat heeft de grensrechter die ernaast staat niet gezien. Dus we moeten ervan uitgaan dat hij het goed gezien heeft. En Ajax houdt daar een ingooi aan over. En tijdwinst. Dat ja. is belangrijk in deze periode van de wedstrijd. Nog 13,5 minuut. bezit Ajax voor Hoessen. Uh, Hoeze is natuurlijk niet de spits die je aan kunt spelen. En die de bal bij zich houdt. Maar dit doet hij goed. Speelt de bal naar voren. En dan een uh, aardige beweging. ook. Uh, van Ajax. Oh, daar gaat die keeper in de fout. Bijna. Oh, oh, het scheelt het. Hij wordt opgejaagd door Van Rijn en door Fischer. En dan met heel veel moeite krijgt hij de bal bij Gabardon. En zo uh, is Ajax zelfs uh, in de buurt van... Als ze bij die Pinto in de buurt komen, dan gaat die man helemaal over de rooien. En uh, raakt volkomen in paniek. Jammer dat Ajax met tien man speelt. Want uh, komen daardoor weinig in de buurt. Bij Pinto nu bal bezit voor Barcelona aan de linkerkant met de voorzet en die wordt weggekoopt door Paulsen. Gabaron gaat van afstand schieten, maar uh, het schot is zo als de voorzet een paar minuten geleden was, namelijk nog niet best. Pinto zien wij in de monitor in de herhaling nog maar eens, uh, ik zou bijna zeggen, nagenieten van zijn moment van zo even. Die heeft toch een aantal merkwaardige acties ochtend namelijk inmiddels de keeper van Barcelona, de tweede keeper. Maar het loopt in ieder geval in dit geval weer goed af. Ajax hoopte ervan te kunnen profiteren. Dan zou je de wedstrijd nog in het slot kunnen gooien. Ook met zijn tienen. Maar voorlopig zit dat er niet in. Balbezit zit voor Sillissen met een doeltrap. Klaassen moet de lucht in. Kop door. Nou staat Hoester er wel heel dichtbij. Die bemoeit zich eigenlijk meer met het duel aan de achterkant. Maar kan niet verhinderen dat Barcelona overneemt. De diepe bal dan op de borst van Moisander. Moisander loopt de zijlijn over. Het zou de middenlijn ook geweest kunnen zijn. Dat lijkt me logisch ook. Want de bal blijft gewoon in het spel. En als er dan een overtreding aan de zijlijn, nu weet ik het wel zeker, wordt gemaakt op Klaassen, komt er een vrij schop voor Ajax aan. Wat me bevalt aan de afgelopen 4, 5, 6 minuten, is dat Ajax erin slaagt om weer wat vaker en langer aan in balbezit te komen. En ook eens wat vaker op de helft van de tegenstander te verschijnen. Ja, heel goed. En uh, hoe ze wordt aangespeeld, die wordt vastgehouden. Dan moet je hier ook voor fluiten. Hij wordt, uh, en dat is een, uh, een, een gevecht om de bal, maar hij wordt licht uh, vastgehouden. En daar fluit hij dan niet voor deze heer. Ralo Tsjechië. En het balbezit is voor Fabregas. Fabregas uh, halverwege de Ajax zelf. Het gaat eens lopen met de bal. Brengt hem bij Iniesta. Andres Iniesta. Iniesta nog altijd naar links. Naar Neymar. Neymar bal voor het doel wilde ik zeggen. Maar dat probeerde hij wel. Wordt onderweg aangeraakt. En uh, via Mooijzonde gaat de bal over de achterlijn. Levert Barcelona een hoekschop op. En dan uh, hebben we nog een klein kwartiertje te gaan. Ajax met de billen tegen elkaar. laatste kwartier is uh, ingegaan. Wat heet. De laatste tien minuten gaan we bijna in. Nog elf minuten te gaan. Hoekschop Barcelona voor het doel. En via Blind weer in corner. Ja, het wordt uh, nog even billenknijpen voor Ajax. En voor Frank de Boer en de mensen bij Ajax op de bank. En voor de mensen hier in het stadion. Als Neymar opnieuw met een hoekschop komt. 10 minuten nog te gaan. De bal bij de eerste paal wordt weggekopt door Hoessen. Dat doet hij dan zeer naar behoren. Dan moet hij opnieuw door Barcelona worden ingebracht. Neymar krijgt daar de kans toe. En die komt de bal. Die wordt al bijna door Piqué nog binnengewerkt. Maar daar zit voor Ajax Moisan ertussen. Die nu woest is op de vijfde of de zesde official. Die achter dat doel staat. Omdat hij vindt dat hij weggeduwd wordt. Maar dat is niet gezien. Ja. Zou het dan zo zijn geweest? Uh, in ieder geval de hoekschop van Neymar. Voor het doel. En de bal blijft een beetje hangen. Blind die de boven iedereen uit uh, uh, stevend en de bal wegkomt. En dan uh, via Fischer de bal in de voeten van Iniesta. Iniesta bal naar links. uitkijken geblazen. Fabricas naar Pedro. Pedro met de voorzet. Maar die komt niet aan. Omdat weer mooi zander ertussen zit. Ja, die uh, grijpt nu eventjes naar de hamstring. Die uh, begint toch wel wat pijntjes te voelen. En dat is uh, natuurlijk een probleem. Ik kijk naar beneden waar Frank de Boer heeft gezegd tegen de Sa volgens mij dat hij zich moet gaan omkleden. En moet klaarmaken om in te vallen. Als de hoekschop voor de voeten terecht komt van Klaassen weggetrapt wordt. Maar de druk is nu overduidelijk van Barcelona. Ja, en zo'n fase waarin je hoekschop naar hoekschop tegen krijgt. Daar word je als elftal denk ik ook niet vrolijker van. Song vanaf de rechterkant. Bal voor het doel. Wordt uit de doelmond weggekopt door Moisander. Sillissen keek. Wat gebeurt er allemaal? Maar de bal is voor Ajax. En dan kan een counter komen met Fischer. ze is mee. Nou ja, een counter. de zijde van Barcelona wel 4-5 mee terug. Fischer blijft goed in balbezit. De vaart is wel uit de tegenaanval. Als Blind nog eens met een diepe bal probeert om Hoes alsnog in stelling te brengen. Maar die bal wordt vrij makkelijk door Mascherano weggekopt. En zo krijgt Barcelona opnieuw de bal via Song. En is het uh, de vraag of Ajax het echt aankomt. Om nog 10 minuten tegen dit Spaanse geweld. Dat het toch inmiddels wel gekomen is met al die hoekschoppen bestand te zijn. Publiek maakt nog maar wat extra lawaai. Iniesta begint nog maar eens aan het dribbeltje. Maar verspeelt de bal. Hoes neemt over. trapt de bal blind weg. Raakt hem ook volkomen verkeerd. Merkwaardige actie eigenlijk van de aanvaller. Terwijl Fabrikas overneemt. En het spel verlegt naar de rechterkant van het veld. Naar Gabarron de invaller. Ik denk dat er twee wissels gaan komen. Eentje staat er al klaar. Adam Traoré die jonge jongen die afgelopen weekend zijn debuut maakte bij Barcelona. Terwijl de linkerkant niet onder controle wordt gehouden door Neymar. En de bal over de achterlijn gaat. En bij Ajax zal Duarte zijn uh, randtree gaan maken. Na een tijdje geblesseerd te zijn geweest. De week of 6, 7. Kan hij weer terugkomen in het team van Ajax. Red zijn laatste aanwijzingen beneden. Van Frank de Boer. En dan zal hij op het middenveld. En ik denk dat er dan wel af zal gaan. Moet Duarte het voor Ajax die laatste 10 minuten gaan doen. Fabregas eraf bij Barcelona. Traoré erbij. En voor Ajax staat Duarte klaar om zo dadelijk in te vallen. Ja, Traoré gaat aan de rechterkant spelen. Dat doet Pedro nu aan de linkerkant. Zodat Neymar de spits is geworden. En Pinto weer wordt opgejaagd door een... Terugspeelbal met een boogje. Daar houden keepers een algemene zin niet zo van. Zeker niet als nu. Fischer doorloopt. Die moet nu als een haas weer terug op de eigen helft. om daar zijn verdedigende taken uit te voeren. Als Barcelona bouwt aan de volgende aanval. 82 minuten 2-1 is nog altijd de voorsprong voor Ajax. Dat zo langzaam maar zeker dichtbij een sensatie is. Met zijn team dus in het veld al heel lang. naar de rode kaart in de 48 minuten voor Veldman. De strafschotgroep door Xavi binnengeschoten betekende 2-1. En dat staat het nog altijd. Balmen zit voor trouwrede. Invaller aan de rechterkant van het veld zoekt blind op. Wilde buiten buitenlangs. Houdt in. Een soort surplus, Een schijnbeweging. Dan toch maar weer de buitenlangs. langs. Dat lukt niet. Dan de kont erin gedraaid. En dan toch er langs. Maar dan komt de paas die niet goed is. En neemt Ajax over. Via Serrero. En opnieuw via Blinty de bal heel slim. Via zijn tegenstander over de zijlijn trapt. Zodat er niet alleen gewisseld kan worden. Maar Ajax ook weer tijd heeft. Nou, het grappige is Bas. Als Ajax hier zou winnen. Dan zijn ze in ieder geval zeker van de derde plaats. Maar als ze zouden verliezen. Kijk. Die gaat eruit, Henny uh, Hoeze. Hoeze uh, inderdaad, zoals ik al verwachtte. Maar mocht Ajax zelfs uh, gelijk spelen, ze hebben sowieso een overwinning nodig in Milaan uh, 11 uh, december. Om uh, ja. um, uh, de tweede plaats te halen. Kijk, het zou geweldig zijn als Ajax uh, wint van Barcelona. Maar voor het uitgangspunt in de laatste wedstrijd maakt het eigenlijk Helemaal niet zoveel niets uit. uit. Nee. Gelijk in. Dus uh, Ajax mag nu gaan gooien. Duarte is terug. Dat is leuk voor hem. Speelde een uitstekende wedstrijd tegen AC Milan. En raakte uh, daarna geblesseerd. En staat er nu weer bij. En meteen weer in een belangrijke wedstrijd tegen Barcelona. Met nog 6,5 minuten te gaan. Ik denk overigens dat de penningmeester van Ajax niet helemaal met je eens is. Want die zal uh, wel graag een overwinning willen. Dat levert veel geld op zoals Tuurlijk. u weet. Balbezit voor Barcelona na een overtreding op het middenveld. Balbezit dat uh, met een vrije trap snel weer omgezet is in een aanval. Want aan de linkerkant komen ze weer. Daar staat dus nu Pedro nogmaals. Neymar in de aanval. In de punt van de aanval. Die krijgt nu Sergio Roberto in zijn buurt. Terwijl de bal aan de linkerkant eigenlijk blijft liggen. En Iniesta nu paast dat midden toe. Piqué. 30 meter van het doel. Wil een 1-2 aan. Het lukt niet omdat Blind voor de zoveelste keer de goed tussen zit. Die speelt echt een dijk van de wedstrijd. Serrero jaagt tegenstander Mascarano nog wel eens op. Die schrikt. Trapt de bal eigenlijk niet goed weg. Piqué doet het dan wel goed door het lange lichaam te gebruiken. Om de bal weer in Spaans bezit te brengen. Dat mag je eigenlijk niet zeggen als je bij Barcelona bent. Maar vooruit maak je En zo kunnen... De ploegen de Catalanen weer gaan uitverdedigen. En uh, als Ajax dan overneemt en er een duur wordt gegeven in de rug van Serrero. Komt er een vrije schop voor ajax aan hoogte van de middellijn. En uh, gaat de klok vrolijk verder na 85 minuten. Ja, die kleine trouwerij die er net in kwam. Die uh, heeft al een tijdje aan de zijkant gestaan. Omdat hij iets van bloed aan de neus had. En uh, nu komt hij weer terug. Maar ja, Ajax heeft een vrije trap. En dit uh, levert alweer zeker een minuut tijdwinst op. Als de bal in de diepte naar Klaassen gaat. En die vangt hem nog op ook op de borst. Speelt hem dan uh, even terug naar uh, Duarte met zijn eerste balbezit. Duarte tussen twee man. Langs twee man. En Duarte brengt de bal nog voor het doel ook. Wordt weggekopt uh, door Piqué. Wordt weer opgevangen door Serrero. En zijn eerste slechte paas van Serrero levert balbezit op voor uh, Barcelona maar goed werk van onder andere Deli Blind, die ook een dijk van de wedstrijd speelt. Uh, levert weer het balbezit voor Ajax op een Denzel denkt, bekijk hem maar met die bal, ik ram hem de tribune in. En dan mag Barcelona gaan gooien. Van breedte pasje van zo even dat mislukt, dat zijn dodelijke momenten. Daarom was het ook goed om te zien dat Blind het duel aanging met het idee, dit duel win ik. En het kan me eigenlijk niet zoveel schelen hoe, dat is precies zoals je het op dat moment moet doen. En wat jouw ploeg nodig heeft, dat heeft Ajax een probleem bespaard. Is het probleem helemaal opgelost? Nee, want daar komen ze weer. Pedro met een uh, bal voor het doel. Dan wordt hij al dan niet vastgehouden door Mooi Sander. Hij gaat in ieder geval naar de grond. De scheidsrechter wuift het weg. En geeft Barcelona geen tweede strafschop. En nou wil ik wel eens een herhaling zien. Ook. Of uh, er inderdaad niet een handje komt. Van Moisander Sander. En of die inderdaad zijn tegenstander. Ja, hij grijpt hem toch echt even vast. En dan kun je zeggen hij gaat makkelijk liggen Pedro. Het zal allemaal best. Maar hij grijpt, hij steekt zijn hand uit en houdt zijn tegenstander tegen. En als de nee, scheidsrechter zegt. Dit is, en als de scheidsrechter zegt, zegt ik geef een strafschop. Dan heeft hij gewoon gelijk. Ja. Balotelli deed precies hetzelfde. Uh, in de wedstrijd uh, tegen Ajax. Hier in de Arena. Toen uh, uh, onze grote vriend van de horen even zijn hand uitstak. En het shirt vastpakte. En toen sloot de schets dat wel. Hier komt Ajax goed weg. Ajax dat wel een vrije trap heeft. Na 86,5 minuten spelen aan de rechterkant van het veld. Is het Duarte die achter de bal staat. En heel lang doet om de vrije trap te nemen. Het fluitje heeft geklonken. En daar komt die bal voor het doel. Wordt met moeite weggewerkt. paalse van heel ver. Die raakt de bal volkomen verkeerd. En kan opgevangen worden door Barcelona. En dan is het weer Serrero. Hier tussen zit maar Er is al gefloten voor een vrije trap voor Barcelona. Serrero is boos omdat hij vindt dat hij zelf vastgehouden is. In plaats van het omgekeerde dat hij de overtreding zou hebben gemaakt. Wil de bal nog boos weggooien bedenkt zich gelukkig op het laatste moment. Dat zou niet zo verstandig zijn geweest. 87 minuten. Nog altijd staat Ajax op 2-1 tegen Barcelona. Dat via Iniesta begint aan de volgende aanval. Die nog gestalte zou moeten krijgen via Traoré aan De rechterkant van het veld zoekt Blind weer op. Wil dit keer op snelheid buiten om langs. Dat lukt. Blind is niet de snelste. De bal voor het doel. Weggewerkt door Denswil. Opgevangen weer door Iniesta. 20 meter van het doel. Hij loopt in de breedte. Wil de bal meesteken naar de linkerkant. Dat lukt niet omdat Ajax het doorziet. Paulsen de lucht in. En uh, dan komt de bal voor de voeten van Duarte. Die wordt nu door Paulsen weggestuurd. Maar vergeet eigenlijk de bal mee te nemen. Ajax... Moet nu weer teruglopen. Dan komt de wel de voeten van Neymar. Uitstel, Oh, die is er langs. Buit het spel. Oh, dat komt eigenlijk heel goed uit. Want hij is er langs. Dat was het bij Sillen. Die dan ook nog van niet eens door de keeper dat er al gevlacht en gevlooten is. En nee, hij, hij vloot heel erg laat. Maar Sillissen loopt terug en tikt dan de bal nog voor de, van de voeten af van Neymar. En maakt al zijn overwinningsgebaar met de gebalde vuist. Dan heb ik je toch nog. Maar het deed er al niet meer zoveel toe. Maar het zijn levensgevaarlijke momenten. Maar. Het goede nieuws is dat de klok zojuist op 88 minuten is gesprongen. Nog twee minuten. En laten we maar de vaste drie minuten erbij eh, rekenen. Dan heeft Ajax nog vijf minuten. 2-1 voor. Een overwinning zou geweldig zijn. Een gelijkspel zou ook nog prachtig zijn. Zou het uitgangspositie zijn geweest voor eh, Frank de Boer. Nu eh, Ajax eh, in balbezit. Ja, via Paulsen. Maar die speelt hem al over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. En Barcelona mag gaan gooien. Weer een halve minuut voorbij. 88,5 gespeeld. En het staat 2-1. Het werd 1-0 door Serrero. 2-0 door Hoeze. Allemaal in de eerste helft. En toen de slechte terugspeelbal van Van Rijn leverde een rode kaart op voor Veldman. En een penalty voor Barcelona. En toen dachten we, nu wordt het al heel erg moeilijk. Maar kijk, 89 minuten gespeeld. 2-1. Ajax leidt de paas van Song die uh, dat hebben we eerder gezegd niet bepaald meevalt. Het merkwaardig is dat zijn coach langs de kant staat te applaudisseren. Dat zal niet voor deze paas zijn. Ja, de Martino, maar om de manschappen nog eens op te peppen in de hoop dat ze in de slotfase van dit duel nog een minuut plus extra tijd toch nog langs zij zouden kunnen komen. Sillessen in de wetenschap dat zijn ploeg Ajax dus met 2-1 voor staat in dit duel met Barcelona neemt weer alle tijd. Daar heeft de scheidsrechter dus al heel lang geleden wat van gezegd. Dat vond ik niet raar. Maar daar is hij ook niet weer op teruggekomen. Heeft Sillissen die dat is blijven doen, ook geen kaart gegeven. Dus blijkbaar mag het ineens weer. Terwijl eh, Moisander een bal van achter weg trapt, Vindt dat hij gehinderd wordt door Neymar en een vrij schop wil. De bal weer voor zijn voeten krijgen en dan met een soort wilde trap bijna nog ziet dat die wilde trap gepromoveerd werd tot paas. Maar uiteindelijk. Een meter of 35 verderop, net niet kan worden gecontroleerd door Fischer die de ballen in voorbij ziet rollen. Ingooi Barcelona, maar wel op de eigen helft. En Ajax uh, bijna in balbezit nu helemaal. Uitstekend, Deli Blind. Bal terug naar Paulsen. Paulsen bal de diepte in overigens publiek. Ik heb het wel eens bioscoop publiek genoemd, maar iedereen staat al minutenlang. Heel goed werk van Davy Klaassen. Het publiek staat al en juicht al minutenlang. En uh, nu ook weer juichen door het enorme harde werken van Davy Klaassen. De 90 zitten erop. We krijgen er drie minuten bij. En de hoekschop voor Ajax. Ja, Klaassen fopt gewoon de grote Piqué. Die denkt dat er wel een doeltrap volgt en Dat hij de bal rustig kan laten lopen over de achterlijn. Maar Klaassen tikt heel slim. De bal via Piqué. Zodat de hoekschop die inmiddels genomen is vaak zijn feit is. Fischer daagt Iniesta wat uit. En met een beweging probeert hij hem... In de luren te leggen. Het levert balbezit op voor Palsen. Niemand voor het doel. Dus Ajax speelt echt op balbezit nu. Niet om nog een in de buurt van dat doel te komen. Want daar staat niemand in het stadsgebied. Klaassen, weer een hoekschot proberen. Weer een hoekschot proberen. Via Montoya de bal buiten. En zo tikt de tijd vrolijk verder. De Boer kan er wel om lachen. Ik meende zelfs op de monitor even een shot van Johan Cruijff te zien. Die er ja. ook wel om kon lachen. Ik moet zeggen, absolute complimenten voor dit Ajax. Gewerkt. Gevochten. En het is nog niet afgelopen. Maar wat uh, scheelt het? Nog uh, anderhalve minuut te gaan. Bal probeert het... Uh... Klaassen voor het doel te brengen. Lukt nog niet. Iniesta zit er tussen Iniesta. Balletje naar uh, opzij. En dan de inwoord van Ajax geeft de uh, scheidsrechter aan. Omdat de bal het laatst door Montoya zou zijn geraakt. En dan uh, is het bijna gebeurd. Is het bijna de sensatie. Ajax gaat winnen. Staat 2-1 voor tegen Barcelona. Barcelona dat nog niet verloren heeft. Onder leiding van die nieuwe trainer. De Martino, 18 wedstrijden op rij, niet verloren. En dan gaat het nu gebeuren. Pinto loopt nog heel hard naar de bal. En geeft de bal nog een keer mee aan Mascherano. Ja, de extra tijd is nog niet helemaal voorbij. Het is 2-1 en Barcelona kan nog een keer komen. Na een periode dus van de laatste anderhalf twee minuten. Waarin de bal veilig ver weg van het doel van Sillens lag. Maar nu komt die bal toch weer vrij dichtbij. Montoya gaat de bal het straffenbied inbrengen. Iedereen die bij Barcelona kan en wil koppen is mee. Neymar komt er net niet bij. Pedro ook niet. Maar houdt de bal wel binnen. Goed werk van Van Rijn. Die de bal weggeleid over de zijlijn. Een ingooi voor Barcelona. Wat Piqué nu, dat Piqué nu heeft meegestuurd als een soort extra spits. Als een soort stormram. Iniesta daar krijgt de ingooi. Moet de bal voor het doel Gaan brengen. Wordt uiteraard verhinderd door uh, Duarte in dit geval. Die probeert dat maar samen met Serrero te voorkomen. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Komt er opnieuw een voorzet. Nu wel. Dan moet Zillens zijn doel uit en die heeft de bal te pakken. En dat is gewoon het einde van de wedstrijd hoor. Let maar op, dit gaat niet lang meer duren. En dan gaat er een enorm lawaai komen in de arena. Gaat Ajax het onmogelijke presteren? Het onmogelijke vooraf. En inderdaad, Messi deed niet mee. En nog een aantal spelers. Maar bij Ajax missen ze ook aardig wat spelers. 1-0 Serrero in de 19e minuut. Toen vlak voor Rust, 2-0 Hoesen. 2-1 werd het naar de penalty door Xavi. En nu is het balbezit nog even.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 En in de Amsterdam Arena is tijdens de wedstrijd Ajax-Barcelona... een man van de eerste ring naar beneden gevallen. Een traumateam was snel ter plaatse. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het ongeluk is onbekend. De man kwam terecht in de gracht tussen tribune en het veld. Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt. Het weer op steeds meer plaatsen droog. In het zuidoosten kan het nog even vriezen, maar later in de nacht wordt het zachter. Morgen is het regenachtig en maximaal 9 graden. Donderdag blijft het droog.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 Een goedenavond. Ajax heeft gewonnen van Barcelona 2-1. Hoewel het bijna de hele tweede helft met 10 man speelde. Doordat Veldman rood kreeg. Um, we gaan even kijken naar de rest van de uitslagen. Met Center. Arman, ik neem aan dat Celtic er niet meer in geslaagd is om van Milan te winnen. Nee, dat is in 0-3 geëindigd inderdaad. Wel zeker in de eerste helft nog een best aardige wedstrijd... waarbij Celtic goed begon. Boerichter een enorme kans kreeg. 1 op een met de keeper, maar over de bal heen maaide. En daarna was het eigenlijk een beetje afgelopen met Celtic. Want in de eerste helft werd het al 0-1 via Kaka En in de tweede helft 0-2 via Zapata en 0-3 Balotelli... En daardoor is Celtic helemaal uitgeschakeld in groep H. Heeft Ajax zich sowieso geplaatst voor de Europa League, maar de beslissing is natuurlijk op 11 december. Dan speelt Milan thuis tegen Ajax. En de winnaar van die wedstrijd die gaat door naar de volgende ronde. Milan heeft op dit moment het voordeel, want heeft nu acht punten uit vijf wedstrijden. En Ajax heeft zeven punten uit vijf wedstrijden. En Barcelona is zelfs als ik het goed heb berekend nog niet helemaal zeker van plaatsing van de volgende ronde. Hoewel, nou ja, dat moeten we nog eens goed naberekenen. Na maar ze zijn in elk geval niet zeker nog van de de groepswinst, want daar kan nog van uh, alles gebeuren. Nee, van de volgende ronde zeker, maar uh, nog niet van, dat waren ze al, maar nog niet van groepswinst. Nog niet nee. van groepswinst nee, nee. Um, de volgende groep die wel interessant was, dat was die groep van uh, Arsenal, Dortmund, Napoli en Marseille. Drie uh, hele goede ploegen. Uh, Marseille heeft nul punten, maar Arsenal, Dortmund en Napoli, die doen nog allemaal mee. En voor Dortmund stond heel veel op het spel vanavond. Want die ploeg moest winnen van Napoli om nog kans te houden op de volgende ronde. En dat hebben ze gedaan. Ze wonnen met 3-1. Ze kwamen op een 1-0 voorsprong door Royce. Blasikowski maakte 2-0. Toen werd het nog even spannend omdat Insigne de 2-1 maakte. Maar uh, Aubameyang de Gabonese, maakte 3-1. Waardoor Dortmund wint. Op 9 punten komt. Dat is evenveel als Napoli. Dortmund staat op een tweede plaats in die pool. Napoli op een derde plaats. Arsenal won vanavond ook. Met 2-0 van Marseille. Twee goals van Jack Wilshere. Arsenal heeft 12 punten, maar ook die ploeg is nog niet zeker van de volgende ronde. En dat heeft ermee te maken dat uh, de laatste wedstrijd in deze groep is Napoli-Arsenal. En stel nou dat Napoli wint van Arsenal en Dortmund wint van Marseille... dan zou Arsenal zelfs nog uh, uitgeschakeld uh, kunnen zijn in deze groep. Dus daar is nog helemaal niks beslist en uh, wordt die volgende worden heel belangrijk... En dan de andere pools, uh, Ja, één uh, grote verrassing nog inderdaad, in groep E, uh, waar heel lang niks gebeurde. Twee wedstrijden die op 0-0 bleven staan. Basel, Chelsea en Steaua Boekarest Schalke 0-4. Maar in de 87e minuut, drie minuten voor tijd, wonnen de Zwitsers alsnog van Chelsea. Heel verrassend. Salah maakte de goal, 1-0. En daar uh, bleef het bij. En dat is uh, goed nieuws voor Basel, want die ploeg klimt nu naar een uh, tweede plek in groep E... Die staat op acht punten. Dat is nog één punt achter Chelsea. Zij hebben de negen. Um, maar ook in deze groep zijn er nog geen beslissingen gevallen. Want Chelsea heeft dus negen punten. Basel heeft de acht. Schalke, dat gelijk speelde bij Stewa Boekarest, heeft er zeven. En Boekarest heeft er drie. Dat is dus wel uitgeschakeld. Maar Chelsea, Basel en Schalke. Die strijden nog voor de twee tickets voor de volgende ronde. En dan. Uh, is er nog één groep over. Dat is de groep van Atletico Madrid. Die ploeg is al lang en breed geplaatst voor de volgende ronde. Speelde vanavond al vroeg om zes uur begon die wedstrijd tegen Zenit uit. Dat eindigde in 1-1. En FC Porto speelde thuis ook met 1-1 gelijk tegen Austria-Wien. Madrid is dus door. Zenit staat op een tweede plaats met zes punten. Maar Porto die kan daar nog overheen, want zij hebben vijf punten. Austria-Wien is wel uitgeschakeld. Die hebben er maar twee. Maar Zenit en Porto moeten dus gaan uitmaken... wie in groep G naar de volgende ronde gaat. Hartelijk dank voor uh, alle pools die we hebben gekregen. We praten hier verder in de studio met Mark van Hintem. Mark, um, ja, uh, al heel snel in de tweede helft uh, gaat het helemaal fout bij Ajax. Uh, een rode kaart voor Veldman door een foute paas van, van de wiel. Ja, inderdaad. Een farijn. Een korte terugspeelballen inderdaad. En ja, dan moet Veldman ingrijpen. En dan is Neymar die daar heel handig gebruik van maakt. Door uh, natuurlijk opzichtig te vallen. Maar, het gaat maar goed, het is uh, rood aan een strafschop op dat moment. Nou ja, wat, wat heb je als verdediger voor keuze op zo'n moment? Eigenlijk niet. Ja, ik denk dat er in een. Uh, dat je, je moet natuurlijk in een honderdste van een seconde beslissen of je hem gaat, gaat neerleggen of niet. Ja. En hij kiest ervoor om neer te leggen. Ja, wellicht is dat je eerste reflex. Hoe goed was Ajax met tien man? Heel goed. Ik vond dat ze heel geconcentreerd zijn blijven spelen. Fantastisch in de organisatie. Uh, goed in de duels uh, op het moment dat erop uh, er aankwam. En ja, Barcelona had daar heel weinig tegen in te brengen. Omdat uh, de enige twee die wellicht voor gevaar konden zorgen waren uh, Iniesta en Neymar. Nij het tempo was heel laag. Veel balverlies, heel slordig. En daar maakte Ajax goed gebruik van. Kende jij Barcelona terug? Nee. Is dat door al die uh, vervangers die er, die er spelen? Of hadden ze eigenlijk geen zin in deze wedstrijd? Nou goed, daar leek het wel op. Maar goed, ik wil Ajax uh, natuurlijk niks te kort doen. Want die, uh, die hebben het grote lef gehad. Wat maar weinig teams hebben in, uh, in, in de wereld zelfs. Om Barcelona onder druk te zetten. En dat hebben ze fantastisch gedaan. En je zag ook dat de zwakke punten van Barcelona... Ja, blootgelegd werden. Met name achterin in de opbouw. Uh, en het begon bij Pinto. Waren ze heel slecht. De keeper die uh, bijna nog een bal uh, uh, niet, niet snel genoeg wegkreeg, kreeg. Ja. En nog een goal tegen kreeg. Ja, klopt ja. Uitblinkers bij, uit bij Ajax? Ja, er waren wel degelijk uitblinkers. Ik vond uh, Moisander fantastisch in het centrum. Ik vond uh, blind heel goed spelen. En ik, uh, zowel op linksback als, als uh, op zes. En Serrero uh, vond ik fantastisch op middenveld. Echt een motor die continu uh, ja, in de weg liep. duels ging. Uh, groot loopvermogen natuurlijk ook aanvallend uh, in de eerste helft uh, gevaarlijk was. Het was heel sterk, die Zuid-Afrikaan. De eerste goal voor rust werd gemaakt door Serrero. De tweede door Danny Hoese En die mocht dus met Jack van Gelder praten. Matchwinner tegen Barcelona. Is niet vervelend? Zeker niet. Daar, uh, ik denk dat je er alleen maar van mag dromen. Ik denk, uh, ja, vooraf had ik een heel goed gevoel over deze wedstrijd. Want uh, ja, we konden eigenlijk niks fout doen. Het is uh, ja, misschien wel de beste ploeg ter wereld. En ja, als ik dan uh, de winnende goal kan maken, dat is, uh, ja, dat is top. Het wordt vannacht lang wakker liggen. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik zeker. Weet je dat je een unieke voetballer bent? Je bent de eerste voetballer die scoort in de Champions League, de Eredivisie en de Jupiler League in één seizoen. Oh, dat wist ik niet. Ook leuk, hè? Je gaat het vieren even? Ja, zeker weten. Met uh, teamgenoten nu en ook uh, met familie zometeen. Ja, nou, mijn gouden kleedkram. Dank je wel. Danny Hoese en Jack van Gelder die uh, heel snel naar de volgende speler van Ajax diep. We hoorden zo wie dat was. Um, Barcelona 10 punten, Milan 8 punten, Ajax 7 punten en Celtic 3 punten. Volgende wedstrijd is uh, Ajax uit tegen Milan. En uh, dan weet Ajax, ja, het moet gewoon winnen. Uh, ja. Wij hebben die wedstrijd zitten kijken van Celtic tegen Milan. Uh, Celtic was uh, af en toe niet, niet echt slechter. Uh, zelfs uh, op sommige momenten uh, behoorlijk beter. Maar Milan is wel erg effectief. Ja, die zijn zeer effectief. Je weet dat ze met Balutelli en uh, met name Kakka. Ja, spelers hebben die het af kunnen maken. Die, die, uh, die, uh, die zullen elke kans die ze krijgen ook daadwerkelijk gaan benutten. Want dat zijn killers. En. Uh ja, of je dezelfde tactieken moet hanteren als Thijs tegen Barcelona, dat denk ik niet. Hè? Dus je zou wat behoudender moeten gaan spelen. Uh, Milan zat in een hele slechte periode. En ik denk dat ze met name deze overwinning op Celtic heel goed konden gebruiken. Ja, um, slechte periode, maar uh, ze houden die tweede plaats. Is het voor Ajax mogelijk om te winnen uit bij Milan? Ja, nou vanavond kan ik maar één ding zeggen. <laughs> de wonderen zijn de wereld niet uit. Ja, ja en die voorspelling ga ik, me niet meer, ga ik me niet meer wagen. Want je ziet dat, dat dit, dit Ajax, als het zo speelt, ja, tot, tot vele staat kan zijn. En, uh, ze spelen goed gegroepeerd uh, ja, vanuit een strakke organisatie met een, met een fantastische voetbalfilosofie. Dus het was vandaag reclame voor het Nederlands voetbal. Ja, of ze dat uit tegen Milan uh, kunnen laten zien lijkt me sterk op deze wijze, maar we zullen zien. Ja, Ajax moet het wel doen zonder Veldman ook in die wedstrijd. Ja. Ja, dat, is jammer, hè. Is dat? Ja, dat is wel belangrijk. Kijk, het centrum stond heel goed. Durven hoog te spelen. Uh, uh, je, je kan gewoon zien dat die twee zich lekker voelen met elkaar. mooi zander en hij. En dan is het gewoon jammer dat hij nu wegvalt. Mark van Hintum. Uh, de andere resultaten nog uh, erg grote verrassingen voor jou? Ja, ja Basel. Uh, Basel dat van Chelsea wint. Ja, Basel. Dat vind ik wel een enorme verrassing inderdaad. Oké. Okay. Goed. We gaan even kijken wat we uh, verder gaan doen... Uh, Deli Blind is de volgende die bij Jack van Gelder staat. Daily Blind, een uh, buitengewoon prettige avond. Een hele prettige avond. Ik ga, ga lekker slapen vanavond. Nou, nog even niet. Maar uh, nee, dit is uitzonderlijk. Uh, als je ziet hoe we gespeeld hebben de eerste helft. Uh, zijn er zijn maar weinig ploegen die dat doen, denk ik, tegen Barcelona. Die uh, zo durven druk te zetten en uh, vooruit te voetballen. En uh, ja, dat je dan ook 2-0 de rust in gaat, uh, dat, dat denk ik niemand voorspelt... Maar ja, we hebben tweede helft proberen door te trekken, maar dan kregen we zo snel een rode kaart. En ja, als je dan kijkt hoe het team het oppakt en uh, hoe het publiek erachter gaat staan, dan, uh, en misschien één echte kans weggegeven die Jasper nog goed pakt, dan uh, kan je zeggen dat we het goed gedaan hebben. Dus. Je speelt voortreffelijk op het middenveld. Dan komt de blessure van Boilersen, dan moet je achter spelen. Ervaar je dat dan ook even zo van jammer? Tuurlijk, soms denk ik wel eens ja, als het zo lekker loopt, dan denk ik wel jammer. Maar voor het team. Voor het team. Het team dat opeens weer zelfvertrouwen uitstraalt. Wat gek is dat toch? Dat het in een paar weken toch weer helemaal kan omslaan. Ja, de laatste weken zijn we goed bezig. En uh, ja, we laten zien hoe we willen spelen en hoe goed we kunnen voetballen. En ja, ook uh, de jongens die, die de geblesseerde spelers op moeten vangen, die, uh, die laten zichzelf ook zien. en uh, ja, Een compliment daarvoor ook. en ja, Ik ben trots op het elftal vandaag. Barcelona leek zo nu nog geïrriteerd. Dat lijkt, lijkt me logisch, maar ik denk dat wij er alles aan hebben gedaan. Soms uh, misschien met wat overtredingen, maar ja, dat hoort er eenmaal bij. Maar nu komt het weekend weer gewoon ADO uit. Dat lijkt me altijd de moeilijkste klus weer voor een ploeg om, om te schakelen. Um, ja, dat zijn altijd hele andere wedstrijden weer op kunstgras bij ADO. Maar um, ja, dan is de kunst om, om toch uh, proberen uh, hetzelfde te brengen. En uh, tenminste uh, mentaal en, uh, en fysiek. En uh, dan komt het voetbal vanzelf bij ons. Dan moet je het bewijzen en over een paar weken ook weer in Milaan dus. Over een paar weken in Milaan. En daar zullen we proberen te laten zien wat we vandaag hebben te laten zien. Tenminste, we gaan uh, ja, elke wedstrijd spelen om te winnen. Dus daar ook. Ja, goed, dankjewel. <laughs> Deli Blind naar de 2-1 winst van Ajax op Barcelona. We gaan van Ajax naar PSV. Daar is het opnieuw onrustig. Slechte resultaten. En donderdag moet PSV zich in Bulgarije plaatsen... voor de volgende ronde van de Europa League. En dan Feyenoord zondag. Edwin Cornelissen pijlt de stemming op het trainingscomplex... in Eindhoven, de Herdgang. Het is rustig, hè, qua toeschouwers bij de training? Ja, er zijn ook mensen die goed moeten werken. Het is heel rustig. Ik heb dit in jaren nog niet meegemaakt, zo rustig. Ja, waarschijnlijk heeft het te maken met de prestatie. En de interesse van de supporters, die komt hierdoor... door het presteren van de spelers komt de interesse van de supporters... ook op een heel laag pitje te staan. De echte supporters die zijn er toch in goede en in slechte tijden? Dat klopt, inderdaad. Ik ben er altijd weer of geen weer. Je voor de club en niet voor de prestaties, ja... Ja, ik ken je heel lager, maar dat is wel. Want uh, dan wordt er gesproken over dat het crisis is en zo. Is dat zo? Oh, bij die mannen niet, die hebben zat geld. Uh, als je het over die crisis zet. Nou, crisis is gewoon flauwekul. De spelers die zijn stuk voor stuk zijn heel erg goed. Ze zijn te weinig gedreven en als ze aan de bal zijn, ze geven te weinig een andere medespeler een kans. Nou, dat zijn toch wel een paar probleempuntjes, meneer? Ja, er zijn probleempuntjes, maar die zijn er wel uit te halen. Ja, de supporters die zijn een beetje gelaten eigenlijk, als ik ze zo hoor. Uh, Even met een van de journalisten van de Eindhovens Dagblad praten. Want uh, hoezeer is het nou eigenlijk crisis hier? Twee punten uit de laatste vijf wedstrijden, dat is crisis bij een topclub. Binnen de club, wat merk je ervan? Nou, je merkt dat natuurlijk wel, uh, Het is wel onrustig, maar aan de andere kant, uh, men houdt wel vast aan de huidige lijn. Uh, veel jonge jongens inpassen. Maar ja, als PSV uh, straks na de winterstop 11 of 12 staat, dan uh, wordt het vanzelf extern onrustig. En dan gaat de brand vanzelf naar binnen. Zo werkt dat bij een club. Want hoe moet je je zo'n positie van CoQ voorstellen? Hè? Die begint uh, vrij blanco natuurlijk aan deze klus. Uh, de verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, werd al gezegd. Maar uh, ja, er komt natuurlijk een moment dat het op is, het vertrouwen. Ja, als PSV 11 de 12 staat, dan wordt er door de buitenwacht ook naar zijn positie gekeken en hoe hij functioneert. En er zijn best wel dingen op dit moment rond het elftal waar je vraagtekens bij kunt zetten natuurlijk. Zoals? Nou ja, met name de kwestie uh, Maher Maar uh, Maher functioneert niet. Uh, Toifonen zou eigenlijk teruggezet worden naar jong PSV, maar is gebleven. Nou, dat zijn dingen die hier natuurlijk ook wel uh, vraagtekens oproepen. Kijk, als je hier hoort, hier, de activiteit die hier heerst... Ze hebben plezier op het veld. gewoon plezier op het veld. En dan moet er donderdag in Sofia en zondag in Rotterdam uitkomen. Stijn Schaars, de man die op het veld actief is met de PSV-selectie. Hoe is de stemming in het veld? Ja, goed. Als ik vandaag de training zie, zijn de jongens zeer gemotiveerd. We hebben allemaal zin in donderdag omdat we ons kunnen kwalificeren voor de volgende ronde in Europa. En eh, daar kijken we met z'n allen uit. Daar zijn we mee bezig. Dus in die zin is, is het gevoel goed. Dat is misschien niet wat je direct zou verwachten nadat afgelopen zaterdag ook het woord crisis door jezelf is genoemd. Nee, hij is niet door mezelf genoemd. Er is aan mij gevraagd, is er crisis? Toen heb ik gezegd, van, ja, als je uit vijf wedstrijden twee punten haalt, ja, dan is het volgens mij een crisis. Want anders krijg je het nooit meer. En, uh, PSV, wij willen topclub zijn, dan, dan, dan mag je dat niet accepteren. Maar je moet dat ook niet overtrekken. Uh, het is niet groter maken dan het is. Het is gewoon een feit dat we te weinig punten halen. En eh, dat willen we met elkaar ook weer omdraaien. Het is niet zo dat ik nou vind dat de selectie eh, drastisch omgegooid moet worden of zo. Het is alleen een feit dat we te weinig punten hebben. Wat gebeurt er dan binnen zo'n ploeg? Ga je veel praten met elkaar? Hoe probeer je dat tijd te keren? Ja, het is juist de bedoeling dat je nu naar elkaar toe kruipt. Je kunt elkaar wel gaan veroordelen en... en eh... Uh, slachtoffers gaan zoeken, maar dat heeft helemaal geen zin. Je moet juist nu met elkaar zorgen dat je hier weer uitkomt. Want je hebt elkaar allemaal nodig. En één uh, en, keer speelt Pietje naar Jantje en dan is die weer geblesseerd... en dan die geschorst. Je hebt elkaar allemaal nodig en uh, dat is belangrijk. Ja, naar elkaar toe kruipen, maar hoe doe je dat concreet? Door wat je zegt, met elkaar te praten, met elkaar bezig te zijn... wat moet beter, wat eis je van elkaar. En uh, ja, vooral door veel met elkaar te trainen. Voor jou als aanvoerder lijkt me dat er ook wel een concrete rol is. Hè? Dat jij er helemaal bovenop zit om dat teamproces te bewaken. Ja, maar je moet dat ook weer niet... Kijk, dat, is, dat is zo makkelijk, want dan zou alles alleen van mij afhangen. En dan heb, krijg je dat idee, dat, uh, dan word je op een gegeven moment een soort van politieagent binnen je selectie. En dat wil ik ook niet. Ik ben gewoon voetballer en ik wil liever mijn voeten laten spreken. Maar het is inderdaad, als ik situaties zie en herken, dan, dan spreek ik ze uit. Maar ik vind ook dat de andere jongens dat moeten doen. Dat, dat komt niet alleen van mij. Uh, ja, je zegt je moet dat woord crisis inderdaad ook niet gaan overdrijven. Hè? Want uh, dat is ook wel voetbal dat het zo ineens omgekeerd weer kan zijn. Nou ja, dat is met sport zo. Ik heb dat ook aangegeven, van als je twee wedstrijden achter elkaar weet te winnen. Dan is in deze competitie ook mogelijk dat je de 6-7 achter elkaar wint. En wij zitten nu vaak aan de verkeerde kant van de medaille. Terwijl we wel 6-7 open kansen creëren. Dat zit zo dicht bij elkaar. En dat kleine beetje dat kun je alleen veranderen door ja, met elkaar te zorgen dat je minder fouten maakt. En uh, net dat verschil wel weer te maken. Wie horen we daar zo schreven? Volgens mij is dat Faber. Oh ja. Dat is nou net de verkeerde, want ik had liever gehoopt dat de andere eens een keer zou schreeuwen. Die daarvoor staat, Philip Cocu. Ja, ja die man. Ja. Ja, want die houdt zich een beetje afzijdig, lijkt het wel. Dat kan zijn tactiek zijn, maar ik vraag me af of dat nuttig is. Een van de trouwe supporters, iemand die ook graag een beetje meedenkt hè, met de club. Ja, 100%. procent, ja, ja, ja. Is er respect voor Cocu, denk je? Nee, en ik vraag me af of hij dat zelf weet. Dus een hele grote spiegel zou denk ik wel eens heel erg goed voor hem zijn. Het is natuurlijk misschien een beetje vroeg om over hem te oordelen. Hij is een halfjaartje aan de slag natuurlijk als hoofdtrainer. Maar wat mist hij, vind je? Nou, hij hij mist het charisma. Nou, goed, dat is iets wat je, wat je hebt of wat je niet hebt. Maar het, ik, ik zou het niet gek vinden als je daar iemand naast zou zetten... die uh, die, die kennis en die, uh, uh, die vorm van charisma wel heeft. Dus, een ah, okay. dus we moeten Hidding gaan bellen. Dat gaan we nu doen. <laughs> ja, dat gaan we nu doen. Het is wel een beetje een misschien wel cruciale week. Hè? Eerste Europa Cup wedstrijd en vervolgens Feyenoord. Er moet gewonnen gaan worden. Ja, negen punten. Oh, de derde helft telt ook mee, toch? Mieke van der Weij doet zo het oog op morgen. Tot morgen weer. Voorzitter, dat vertrouwen gaat niet met één paard. Dat gaat met tien paarden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. Dit is toch een idiote toestand. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1 Journaal. Ik zou zeggen welkom bij de publieke omroep. Heeft u een vraag voor Plasterk? Mail naar vraag -at minister nos.nl. Stel uw vraag...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 Nederland is jarig. 200 jaar. En dat vieren we samen. 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl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 www.secondlove.nl Dit is Radio 1.